1 Uur. Mark Visser met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad heeft het bloedbad in het Syrische stadje Hula unaniem veroordeeld. Bij het geweld door het Syrische leger kwamen zeker 108 mensen om het leven, onder wie veel kinderen. In een verklaring veroordeelt de raad het bloedbad in de zwaarst mogelijke bewoordingen. In Hula werden tientallen mannen, vrouwen en kinderen doodgeschoten. VN-waarnemers zeggen dat het Syrische leger een woonwijk in Hula met zware artillerie heeft bestookt.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 Over zijn leeftijd en identiteit is niets bekendgemaakt. Veel jongeren waren getuigen. En vanwege de dance -tour in Breda was het erg druk op het station. De politie heeft slachtofferhulp ingeschakeld. En het station van Breda is ontruimd. En de NS heeft de bussen ingeschakeld. Het weer helder en kans op mist. Overdag veel zon en die koeler dan vandaag. 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. En welkom terug bij Echte Janne, de radio -show van Pound. Ik ben Jan Roos. En hey, ik ben Jan Heemskerk. Beeld heb je op EchteJanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne Poet als een verrassing. Je kunt straks gratis gaan bellen met 0800 1121 voor Wat een Geleuter. En de stelling van vanavond is: Als de SP hier de baas wordt, ga ik verhuizen naar Duitsland. Jan, ja of niet? Ja, dat dacht ik wel, ja. Dat dacht ik ook. Hans? Ik denk het wel. ook, ja. ja. Sowieso wel een goed idee. Mooi land, Duitsland. Aardige mensen. Ja, ja daarom nou. het is het beloofde land dan maar, hè. Ja, Hé, <laughs> nou. hey, allemaal uh, mooi en aardig, al die uh, continentale politiek. Maar uh, wat zijn nou eigenlijk precies de gevolgen... voor de kleine man in Nederland? Hoe er echt wat je bij... Moet je een paraplu opsteken en stilzitten of consumeren... en beleggen in groene fondsen? Uh, gratis advies graag, uh, Hans nu... Uh, van onze hoofdgast, beurscommentator Hans de Geus. Hans... We trekken ons een heel eventjes een klein beetje terug uit dat vreselijke Europa. En we blijven in dat, ja eigenlijk vreselijke Nederland. Die bezuinigingen in dat lenteakkoord. Ja, Even in de menselijke maat. Wordt we. dat nou beter? Maakt dat het nou allemaal beter? Okay. Uh, Wat vind de, je. Van, ervan? Je bedoelt bezuinigingen op zich? Of de bezuinigingen die ze specifiek hebben voorgesteld? Ja, of, die, bij, bezuinigingen die er in het lenteakkoord staan. Nou ja, ik denk in het algemeen uh, dat het uh, nu niet het moment is om heel erg... Ik heb geschetst, denk ik, hoe groot de risico's zijn voor Nederland... als de groei te lang laag blijft of als we een paar, paar jaar 2% krimpen of zo... dan heb je hier zo'n grote bankendebakel te pakken... en dan zijn de kosten nog veel hoger. Yeah. Dus ik zou nu vooral uh, letten op dingen die de groei een beetje in stand uh, kunnen houden. Dus ik ja. zou sowieso die 3% niet, uh, niet, uh, niet, uh, niet te hard nemen. Maar we krijgen dan toch een boete van 1,2 miljard? Wel, nee, joh, dat wordt natuurlijk nooit een boete. Maar een beetje uit ja, onderhandeld met niet, jongen. Wordt helemaal geen geloof, boete uitgehandeld? Nee. Nou, laat die 3% dan lekker los, joh. We lopen gewoon een jaar tegen iedereen te roepen. Je houdt je in 3%. En als wij die niet kunnen, dan laten we het gewoon los. Nee, Net alsof we is, Griek zijn. Het is gewoon, dan ben je het er niet meer serieus te nemen. Het, nee, maar dat, die, die, die, die boeteregel, dat is dat is. Nee, maar vind je niet dat wij, als wij altijd zeggen tegen iedereen in Europa... je moet je aan de regels houden, dat we het zelf ook moeten doen? dat hadden we ook helemaal niet moeten zeggen Zullen we dan zeggen, sorry dat we nee, zeiden? ja wat is het alternatief? Nee, het alternatief nu... is dat, dat, dat, dat, dat, dat we nee, maar je toch kan... moeten bezuinigen... en dat de gewone man... Als je kijkt, wat wel is, als je kijkt naar wat Ren nu... Hè, zijn plannen om te monitoren hoe goed het gaat met landen... die zijn wel een stuk verbeterd ten opzichte van Maastricht. Dus ze kijken echt naar, ook naar structurele dingen. Dus als je hun wijst op de risico's van onze huizenmarkt... de risico's van onze bankensector... En Olli, we moeten echt blijven groeien, anders gaat het nog veel meer geld kosten. En dan moet hij straks ooit, aanspraak maken op het noodfonds. Dan zegt Olli, nou, dan gaan we daar maar even nog op 4. En dan lang, wat langzamer terug, maar dan wel uiteindelijk naar nul. Maar Diederik Samson heeft dus gelijk als hij zegt, je moet uh, voor groei gaan. Ik ben bang van wel, ja. Hé, hey, jezus. Ja, is dit van oh, moeten we moeten een heleboel, heleboel, heleboel terugnemen nu. Nee, allemaal. Is Diederik, sorry. Ik ben bang van wel... Ja. Echt waar? Ja. Maar komt maar het, van het omdat je linkserakker bent? Of, of, of? Nee, nee. Ik stem geen uh, PvdA. Maar, uh, maar hij heeft wel gelijk in dus deze heeft dat harde bezuinigingen. Gelijk, en, deze heeft gelijk, en dan ja. is het nog gek dat de VVD daar wel mee doorgaat. Want dat zou toch de partij zijn. Er is, bedrijf, een, er er is overigens zijn. nog een reden. Want nogmaals, we hebben net geconcludeerd. Jij zei dat net heel mooi. We zijn met z'n allen in het Europese vuik gezwommen. En we moeten maar doorzwemmen hoe harder wij bezuinigen, hoe lastiger het ook weer voor die zuidelijke landen is. Wat uiteindelijk ook weer ons probleem is. Dus er wordt wel gezegd van ja, het heeft geen zin om hier uh, de economie te simuleren... want het lekt allemaal weg naar het buitenland. Maar dat moeten we in Europa nou juist eigenlijk een beetje hebben. Ik ben bang dat er die 4,5 luisteraars die we hebben... dat er nou 2,5 de touw en ik uh, bij, bij, de, bij de balling staan te wachten. Wat nee, te nee want we hoeven juist minder te bezuinigen, zeg ik. Ja, ja maar ja, het is wel depressief ja, nou, maar, voor voor de, nou ja, het nou, is meer zo... Niks nieuws? Nee, op, op zich niks zeg je eigenlijk iets heel aardigs. Leuk oh. we kunnen we het te doen. Maar het consumentenvertrouwen dat staat historisch laag... en denk ik, die deed dat de nog lang niet aan het consumeren krijgt, joh. Dat nee, dat maar moet. dat heeft weer vooral toch, ben ik bang... met die huisprijzen te maken, ja. die zo hard aan het dalen zijn. Het is gewoon heel vervelend als je, als je hypotheekschuld groter is... duurder is dan je, dan je huis. Dat voelt ja. heel naar. Dan, o, dan ga ja. je toch dus denken, precies. ga ik toch maar dat, dat bij elkaar nee, sparen? Dus okay, wat ga, ja. ga ik toch maar een beetje aflossen, want straks is het over 30 jaar nog zo. Of nog, of nog erg, en dan heb o, ik ja, dan dan dan dan een van de vraag. Nou ben, nou ben je de gewone man? Je hebt nog ergens een liefzakje in je Wat moeten we daar nou met? inderdaad in je huis drukken? Moet ik zonnepanelen op mijn dak gaan gooien? Ga ik beleggen in de aandacht? Ik zal nog gek zijn. Maar goed, zou, moet ik dat doen? Wat, wat, wat, wat, wat is nou het recept? Wat, wat, oh, je wat? bedoelt, waar moet je je geld in steken? Ja. Ja, help als, als je het nog hebt, wat helpt, wat helpt? Wat moet ik nou doen om, om Nederland te redden? Nou, helemaal ons. Ja, maar je ja. zegt dat je huis afbetaalt. Ja, nou, ik zou denk, ik ook denken. Ja, nee, dat is niet, uh, denk, niet onverstandig. Uh, het hangt natuurlijk even van je eigen visie. Als je nog veel aftrek hebt, dan moet je even uitrekenen hoe het zit. Maar je moet je afvragen: kan ik beleggend meer geld verdienen dan mijn hypotheekrente uh, kost? He, stel je betaalt 5%. Ja, kan, heb ik een ga 5 ik dat halen? Rendement? Dat is heel moeilijk gewoon vandaag de dag. Nee. Dat is echt super moeilijk. Nou. Nou, en als gewone man, helemaal. Omdat je er natuurlijk gewoon er niet op zit. Dus dan moet je sowieso En je gaat ook nog eens risico lopen. Want ja, denk je nou, wel, dan kies ik, uh, ik noem maar wat, dan kies ik Shell. Want die heeft 6% dividendrendement. Dus dan maak ik dat sowieso. Nou gaat Shell daar in Alaska even de fout in. He? Er zijn altijd risico's aan. Hey, en en, en uh, ja, ik bedoel? En, Niet zo heel lang geleden knalde goud. Knalde. Oh ja, goud. Toen naar nou, topprecore dat ze ik er nu ook naar beneden. Hoe zit dat nou? Hoe kan dat nou? <laughs> Want ik dacht dat. Ik zei altijd: Jan, tegen Jan, Jan ja. als de crisis uitbreekt, <laughs> goud. Dan koop ik een pistool en een klomp goud in die begraving in Drenthe. Dat is nou, iets wat niet volloopt. En, en dan overleef ik wel. Nou, goud toch beter, geen reden waarom? Nou, volgens mij in de Tweede Wereldoorlog kon je met goud op een gegeven moment ook niet meer zoveel hoor. Dat zag ze je aankomen in, in Friesland. Je staat er ze niet, ze niet op te wachten. Maar je kan beter een moestuin en een pistool hebben, denk ik. In de, als, het echt, als het echt de pleuris uitbreekt. Zodat je de rabarber uh, uit de grond ja. kan schieten? <laughs> een hey, moestuin. Ik ben pro-moestuin. Dat dat dat, dat, moeten, moeten nee, Maar goud is een categorie waar zo... Je kan het niet waarderen, want er, zit geen, hè, er komt geen inkomsten uit. Dus je kan niet zeggen maar, wat het waard moet zijn. Het kan honderd keer zoveel waard zijn of honderd keer zo maar, weinig. En dan kan het nog kloppen. Maar waarom voelt iedereen dus dat is zo, is zo, zo veilig dan? Dat is toch juist heel onveilig dan? Nee, maar wacht even. Het gaat heel slecht met de goudprijs. Ja. Hoe kan dat? Nou, ja. het gaat heel slecht. Hij is nu wat is Ik volg het niet, want ik vind het, totaal, ik vind het geen beleggingscategorie. Dus oh, ik kijk ja. er ook niet naar. En je kan er ook niks zinnigs over zeggen. Ik, volgens mij is hij van 1800 naar, naar 1500 gegaan. Dus het is wat gezakt. Maar al, ja. is blijkbaar... Nee, maar je zou zeggen dat je dus in crisistijd investeert in edelmetalen... omdat geld geen moe meer waard is, aandelen worden lastig. Nou ja, ik... geld... Uh, ja, nou, een van de argumenten die de goud uh, aanhangers... het is trouwens ook wel een beetje een religie, hè? Want je ja, gelooft de, erin of niet... De, de, de en als je iets er tegen zegt, dan uh, je kan je er geen normale discussie over hebben. Dus dat vind ik al lastig als iets op dogmatische gronden bepaalt. Het is echt een religie met hoge priesters en de hele mikmak. En uh, de tien geboden erbij. Ja, Willem, Willem, Willem, Willem uh, Middenkoper is daar toch een beetje de, de, de, de oppe van? Nou, die... <lacht> ja, en een aantal mensen in het buitenland waar hij natuurlijk ook uh, weer van leest en dergelijke. Ehm... Uh... Maar ja, ik zie het niet echt als een serieuze beleggingscategorie. Hey, Omdat er geen serie, ja, Jij dat zit erg van de energie. Uh, hoe moeten we het nou... De, de, de, de, ik heb een waanzinnig groot dak dat dan weer wel. Moet ik het gewoon volplempen met zonnepanelen? Nou, het uh, is dicht gesubsidieerd. Nou, het is nu... Is dat de het snelste manier om nu, uh, geld te verdienen Het is nu uh, met, uh, rendabel, uh, ja. Het is nu rendabel. Ja. Dus dat is uh, altijd goed natuurlijk. En het is best wel fijn als je zelfsupporting als je bent. Dat geeft best wel een goed gevoel. Dat is modern je Jan, zelfsupporting. hebben. ja, ja. ja stuim, iedereen is... Ja, als je even nog serieus energie. op beleggingscategorieën op. Staatsobligaties, omdat die rente zo dus laag is in Duitsland en Nederland. Ja, mijn vermoeden is uh, al, al, al wat langer. Maar uh, ja, naarmate de problemen in Europa toenemen en de economische activiteit verder afneemt, zal die rente misschien al wel verder kunnen dalen. Dus ik geloof nog steeds wel in, uh, in, in staatsobligaties. Hans, de stelling van vanavond is uh, dus als de ESP de grootste wordt in het land... dan uh, vertrekken wij naar Duitsland. Nou, nu is duidelijk Duitsland is gewoon een onderdeel van die EU. Dus eigenlijk is dat, waar moeten we heen? Waar kunnen we heen vluchten nog? Want Amerika lijkt me ook niet echt heel handig op dit moment. Uh, uh, moet naar Noorwegen. Je moet naar Noorwegen. naar naar Noorwegen. in ja. Noorwegen dan? Ja. Ze hebben daar heel veel olie, dus zij als land staan zij er, zullen zij er goed voor blijven staan. Olie is natuurlijk heel duur en daar hebben ze nog wel wat van. Ze hebben dat ook keurig belegd in een goed staatsfonds. Het geld dat hebben ze allemaal heel verstandig gespreid belegd. Uh, als de temperatuur stijgt, zit je daar natuurlijk wat, wat lekkerder ook ja. nog. Uh, er is ruimte. En, uh, lekkere ik heb alleen niet zoveel ook. met... Ik weet niet, ook niet echt veel tegen Nooren, maar ook niet echt veel voor. je hebt, nee, maar een je gevoel hebt veel lekkere veel, Noorse wijn. Je... <laughs> alleen eenmaal ze niet... heel stug zijn. Ik, ben, ik heb een heel aangenome gevoel nou, bij de Noorse is, vrouwen. Ze drinken daar niet. Nee, of het is heel duur. Ja, heel duur, ja. Die alcoholaccent is daar nog En Ik hou nog wel van een biertje. En als ik bier drink, denk ik, waarom doe ik er niet nog een paar? En dat je dan na vier biertjes, dan naar 90 euro en ik heb ook iets heel troosteloos... maar dus misschien is het wel helemaal niet zo... met heel veel dennenbossen en... en, en ik kijk, eigenlijk vind het wel veel... nou leuk dat het Jordan... gewoon eens zeven dagen elkaar donker is. Ja, ook of een de, half jaar geloof ik. Vind ik wel lekker? Nee, lekker? Dat vind ik wel lekker? Nee, ja, dat vind niet lekker. Dan schiet jij meteen de kop als je, als je daar een week zit. Dat, is, dat gaat niet goed. Komen. Nou, dan worden het dus ook geen Noorwegen. Nee, nou, we, we, we plotteren ons er dus uh, maar een dapper doorheen. Dat is het als het eigenlijk niet Noorwegen het wordt. wordt... Nee, want, ik wil toch, want ja. we zijn bijna klaar... maar ik wil toch één optie. Waar, waar moeten we heen? Hans, op deze weer. aardkloot. Hans. Hans. Als je wat verwacht. Als je verwacht dat oh, probleem is. Nee, dat wil leuk of, Vies, gaan naar ja, Dan moet je gewoon blijven waar je bent. Emigreren leidt over het algemeen tot, tot uiteindelijk tot ellende. Meen je dat nou? Ja, jongens, je bent wel de man die de deur heeft gemaakt. Het gaat toch door, om dat je, je familie jongen, jongen. in de buurt. hebt, van van je, je vrienden. vrienden je, je gemeenschap. Oh. Je gemeenschap. Familie kunnen niet eten. We moeten er gewoon wat van maken. De gemeenschap. We moeten er gewoon wat van maken. <laughs> nou, gemeenschap helpt wel. Dat horen we straks. <laughs> we hebben straks een deskundige die zegt dat neuken helpt. Nee, misschien moeten we toch maar met z'n allen gewoon uh, door de crisis heen neuken. Hans de Geus, mag ik jou ontzettend bedanken dat je hier was? Ik vond het een. Uh, een uh, Optie Bayernse aflevering. Ja, eerder nee, genoeg. Maar er is wel weer veel duidelijker geworden over die klote euro. Dat vind ik wel heel lekker hoor. Hans, dankjewel, jongen. Wederzijds, wederzijds, Jan. En, uh, nou ja, je, je blijft wel luisteren. Ja, op je, de weg je... terug ook zo. Dan krijgen we ook nog allemaal leuke dingen, Ja, maar hier, je toch? bent een vaste luisteraar, hè? Ja, ja. ik luister vaak. Nou, nou hartstikke mooi. Maar ten komt hij nog? Martin? Ja, ja, ja. Ik, we gaan eerst even sporten, Jan. Ja, we zeggen 1976. Nou. We zeggen 1980. Nou. We zeggen 1990. Ja. En we zeggen 2012. Oh. Wordt dit weer het traditionele katertoernooi? Wij vragen het onze voetbalgod in. Sporten ah. met Leo. Ah. Leo Triesen. hele goede dag, uh, Leo Triesen. Uh, een hele goede dag, Jan een hele goede dag, Jan. Ja, die Leo. Oh, Leo, Leo. Leo. Leo, luister eens. Leo, weet je waar ik nou zo bang voor ben? Elke keer als wij hebben gevlamd bij een groot toernooi, is het toernooi daarna een verschrikkelijke nachtmerrie. Ja. En ik denk dat we weer zo'n katerjaar krijgen. Nou, het is niet altijd... In 1998 speelden we goed en In 2000 speelden we toen ook een goed en Dan halen we de nee, halve finale. Nee, ja, halve finale stel ik niet mee. Finale is of winnen, Daar heb ik het over. Ja, finale. 76 ja. was een ramp. 80 was een ramp. 90 ah, was een ja. ramp. Nou. Ja. Wat Jan probeert te zeggen is... Uh, wordt het een ramp, Leo? Nou, ik, ik ben niet optimistisch, inderdaad. Nee, wordt het de uh, ik... eerste ronde eruit? Ja, nee, dat, dat, dat staat vast. Maar ik denk... Nul punten zie ik gebeuren, Leo. Ik denk één punt. Eén punt. Hoeveel punten denk jij, Leo? Nou, dat, dat, dat, dat, dat weet ik helemaal niet. Maar uh, wat ik wel zie is dat, dat we hebben heel veel problemen. En uh, ik denk dat uh, Jan Heemskerk wel, wel een punt heeft. I, als je nou kijkt, Snijder... Die moet dus nog 28 worden. Daar zouden dus zijn beste jaren nog moeten komen. Nou, vergeet Zou dat. hij nu de afgelopen twee jaar gehad moeten hebben. En hij zou in de bloei van zijn voetbalcarrière moeten zijn. Ja. Maar hij is het hele seizoen niet fit geweest. Ik heb hem gisteren zien spelen. En ik, ik ben wel geschrokken. Ja, en dat is, dat is probleem één. Maar ga nog maar even door. Waar zie je nog meer problemen, Leo? Nou, dit is al een probleem. En dan nou, nou, wil ik Ja, ik wil het even van Leo. Niet op oh. als, als Manolef de uitblikker kan zijn in een wedstrijd nou. ja. tegen het Nederlands ja, ja. nou, dan heb ik het eigenlijk wel samengevat. Ja hoor, ik denk het wel hè, Leo. Hé, hey, weet je wat ik ook nou zo raar vind hè, Leo? Nu wil je ja. toch spreken. Ja. Bouw maar! En dan stuur je een man wel die stuur je weg, Die zeg je gelijk al aan het begin al nou, van Flikker maar op. Fern en Anita. En, en, en, en, en, dan, en, dan, en dan bouw maar! Bouw dan, wil je maar. Toch ja. niet, dan wil je toch gewoon niet winnen hè, van Denemarken? Ik maakte gisteren het uh, tamelijk misplaatste, maar toch wel een leuke grapje. De meest teleurgestelde speler... Uh, uh, de, uh, na de aanwijzingen van Bert van Marwijk, dat is Bouwma. Want volgens mij wil hij zelf ook niet zo graag. Ik snap hem niet, snap jij? Nou, ik denk dat Leo inderdaad bedoelt... dat Bouwma zich de pleuris geschrokken is dat hij mag blijven. Ja, ja echt dat he? denk ik ook. Maar die denkt, ja, denk, godverdomme, denk ik. God, ik moet nu die vakantie afbestellen. Joh, want die had het nooit verwacht. En, en, en, en niemand had het verwacht. Zeker, nog, hij denkt ook, straks is iedereen kwaad op mij... Als ik de Duitsers nee, maar, maar, doorlaat. Maar, maar, maar Bouwma, die, die, die, die kan Santi ik niet eens bijhouden, joh. Nou, maar nou noem je ook iemand. Nee, maar even serieus, Leo. Ba met Bouwma, die wil je toch niet eens op de bank hebben zitten? Ik zou Bouwma niet uh, bij de laatste 23 hebben gescheelkeerd. En Urban uh, uh, en ja. Manuelson wel? Uh, nou ja, die, die, die is eigenlijk uh, dat, dat is heel, helemaal raar gegaan. Die, die is eigenlijk geselecteerd en, en die, die is nooit hoeven komen. Dat is wel de ja. meest extreme selectie ooit. Nou ja, maar echt belachelijk, hè? Hey maar oh. het is wel een klassieke fout. Het is toch weer leunen op die, op die jongens die twee jaar geleden gepiekt hebben. Waarvan je zou zeggen, hè, volgens mij worden ze ook steeds vroeger versleten hoor. Trouwens, dat is ook nog zo'n ding. Ja, nou ja, ik, ik ben echt geschrokken van, uh, van Snijder. Want die in, in woorden uh, is het nog de beste van de wereld zelfs. Het is alleen maar beter geworden. Maar in, in, in, in daad zie ik dat niet. En uh, ik, ik heb uh, op zitten letten gisteren in de eerste 29 minuten... Maakte Mark van Bommel negen overtredingen. Ja, die, ja, die, die ligt er altijd al op. Die ligt Denemarken Marco gelijk uit met een rode kaart. En weet je wat, wat mij nou opviel, uh, Le Leo Driesen, dat nee. uh, wij, wij hebben deeltijd gepleit voor uh, Van Persie en Huntelaar in één elftal. En dat nou, loopt dat voor geen voor meter. Ja, dat, ik, maar dat loopt voor geen meter. Want, want nee. Van Persie komt deeltijd naar binnen, waardoor Huntelaar eigenlijk ook geen fuck meer kan. Het is een zootje. Het is een zootje, nee, ook daar hebben we gisteren even... Ik heb al heel veel dingen speciaal ja, belet. Goed Ja, al ik heb even gekeken. Volgens mij heeft uh, Van Mouwenwijk gisteren dat Elftal zo neergezet. Om, om te laten zien: van nou, zie je wel, dit gaat dus niet. En dat oh. is van dat probleem was. Ja. Maar het was natuurlijk wel uh, een verloren wedstrijd voor hun, klaar. Die heeft geen enkele uh, goede bal gehad. Ja, eentje van Van der Vaart, en die nam hij niet helemaal goed aan. Maar ja, Van der Vaart gaat op een positie waar hij ongelukkig is. Uh, uh, Van Persie laat vanaf minuut 1 zien dat hij eigenlijk liever naar binnen trekt. Ja. en ja, en zo We hebben gewoon staan zijn spelers een beetje onrustig geweest in 1-11. Ja, dat, is, toch niet te dat geloven. is natuurlijk geen goede zaak. Nee, joh, het wordt echt, maar het wordt zo'n blamage. Ik ben daar zo bang voor. Neem me Want iedereen heeft er alweer zin in in Nederland. En, en, en, nou, joh, joh. Ja, het lijkt me wel verstandig om de, de, de verwachting een beetje oh, te temperen. Ik hoorde Laan zeggen: ja, we hebben het beste. Elven. Nou, die verdediging is het ergste hè, Leo? Nou ja, alle problemen... Die, die, ja, weet je, als je al je in, in, eh, als als ziet dat Van Bommel en De Jong daar het werk niet... Als, als iedereen het werk maar half doet, komen de problemen... Kijk, dat je een zwakke verdediging hebt of dat dat de minst goede plek is van het hele Nederlands helft... Dat weten we al jaren, maar dat is het probleem als het opgevangen wordt door de rest. Ja. Maar niemand is zeker. Niemand is steekt er bovenuit. Niemand is goed. Niemand, eh, Ja, en dan, dan, dan komen alle problemen extra hard naar buiten. Ja, en dan denk je dus eh, van Persie topscorer een Huntelaar topscorer... Nou, als die er nou iedere keer zes in rammen en dan laten ze er vijf achter uh, Maar dan zou, je, dan, zou je, dan zou je zes kansen moeten creëren. Ja, Ik heb Nederland tegen Bulgarije gisteren geen enkele kans in de tweede helft zien creëren. Ja, geen goed. enkele. Maar er is één voordeel, Leo. Uh, in ja. 1988 speelden wij ook een proefwedstrijdje tegen Bulgarije. Verloren. Verloren ook meteen. Dus dat zijn gewoon de ja, ja, Dus ja, nee, we houden ja. een strooiehalm. Maar het is toch moeite? Het is ja, mag, ik, mag ik tot slot, want ik vind het wel een belletje zo. Wat? Nou, uh, hè? Wat is het nou weer? Ja, wa wat? Wil je afronden? Nee, nee ik ja. wil even iets anders aansnijden even. Nee, maar je zei, want ik vind het wel belletje zo. Ja. Wat ja. is dit nou? Ja, zo. Nou. Wil je niet meer meedoen? Oh, is er. De... Mag ik dat iets zeggen? Nou, ik vond het pijnlijk. Maar, maar, maar, maar waar ik je Ik dat heel wel gezellig nog. Ja, nee nee nou ja, goed, ik kunnen nog een nog een keer hetzelfde gaan zeggen, maar ik denk dat we over het op dit moment alles gezegd hebben. Ja. En, kijk, het is natuurlijk ook zo, hè, jongens, om er even een cliché uit te gaan, Het is en blijft natuurlijk lekker voetbal, Ja, het hè? spelletje, de ballen ballen is wel goed. Goed. <laughs> elf tegen elf. <laughs> ja, zeker. En Duitsland wint. Maar, maar hij wilde nog iets zeggen. Ja, nee. Kom maar, nee, nee, nee, ik hou even de andere kwestie aansnijden, die is echt heel serieus en dan oh. mogen jullie keihard om lachen, nee. dat is best. Ja? Maar uh, uh, vorig seizoen uh, heeft uh, Telstar het vrouwenvoetbal overgenomen van AZ. Ja. En daar hebben ze een prachtig uh, plan voor uh, uh, gemaakt. En, uh, en het vrouwenvoetbal voor drie, vier jaar gegarandeerd. Er zijn ook hartstikke gezellige avonden op uh, vrijdagavond. Op kleinschalig, hartstikke goed. Elf, ja. uh, 1200 mensen. En onder andere hebben we daar uh, de grote verdette Daphne Koster die voetbalt haast. Daphne Koster, dat is, ja, weet je vrouwenvoetbal doen het eerste wat ze doen is Dafne Koster met Telstar daar halen. Nou, daar zijn we lekker mee. Dat wil ik even zeggen. Wil je nog één keer de laatste zin herhalen, Leo? Dat het was een emotioneel ding, dat begreep ik wel, ja. maar dat verstond je niet. Nee, dat we daar lekker mee zijn. Dat, dat de Ajax meteen het eerste wat ze doen. Ze hebben nog geen enige speler, hebben ze. Maar ze halen meteen... een We hebben dus over uh, het Nederlands elftal problemen die we uh, gaan ontmoeten. En dan zeg je, ik wil graag nog iets vertellen. En dan ja, begin je dat, over... De, over de transfer van een damesvoetballer ja, van Telstra ja. naar Ja, de kosten Ajax. is wel een gevoelig verlies. Ja. Ik dacht eerlijk gezegd, ja. Leo ons zou gaan vragen... om een keer avond, uh, avond speaker te zijn bij Telstar, ja. omdat je o, iets, leuks, je iets ik... leuks aanbiedt. Een keer ja. een vriendelijk woord. Maar, maar ja, dan, ja, dan gaan we weer... weer een... een keer kijken. Leuk, ja, te dat vreemd wel mooi. Nee, jullie mogen, jullie mogen volseizoen... Uh, uh, uh, uh, speer, nou, misschien kunnen we wel speaker worden bij, uh, bij Ajax. Want daar klinkt, altijd, daar klinkt altijd een hele andere club als je daar, uh, uh, als daar begint. Dan hoor je altijd... Uh, Hartelijk welkom bij ons aller Ajax. Ik weet niet, maar uh, volgens mij met... speelt er een andere club. Maar je, met... je Leo, weet, het onderliggende probleem bij het vrouwenvoetbal is dus, dat als er te veel ja. clubs bijkomen, ja. dus Ajax komt erbij, dan komt er misschien uh, ja, ja, ja. PSV, gaat erbij komen. Zoveel goede vrouwen zijn er niet in de top en dan krijg je uh, nee. allemaal ja. mindere teams en dan wordt de competitie niet leuk. Ja, je hebt gelijk. Hé hey Leo, mag ik ontzettend bedanken? Hoezo? Nee, ja, ja weet je, weet je, je, dat je zeggen wij mee. altijd eigenlijk als iemand. Dat willen we wel wat je vindt. Hij ja, ja, maar negen overtredingen zegt van. Ja, dat is het. Ja, verschrikkelijk. Ja, dag nee, Leo. Dag, dag, dag Leo. Dag. Dag. dag. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Ja, we hebben nou een goed gesprek besloten om toch met hem door te gaan. Maar hij moet meer op ja. de inhoud zitten en minder in de flammoes. Nou. Hier is onze vriend, onze Martin. Martin. In Tsjechië hebben wij aan twee dingen een enorme hekel. Aan een lege fles en aan zigeuners. Het stiekt bij ons van die zigeuners. En we hebben daar ook aan gezegd over. En dat betekent liever een zak vol schaamluis dan één zigeuner in huis. Nou, ik was dus blij dat ik in Nederland niet meer met die types geconfronteerd werd. Tot mijn grote verbazing trok zo'n anderhalf jaar geleden een hele familie met zigeuners in het landhuis naast mijn boerderij. Wat krijgen we nou, schreeuwde ik? Hoe kunnen die godsvergeten kruimeldieven aan zo'n duur huis komen? Wat bleek, ze hadden het van die gemeente Utrecht gekregen omdat ze uit al die andere huizen geschopt waren vanwege allerlei criminele zaken. Deze Nicolits-familie, die docht voor geen meter. Alle roest verdween uit mijn leven. Zijn stalen in mijn onderbroeken van die lijn. Ik kon niet meer slapen van die tering jou muziek Die hele dag scheuren ze met hun auto's af en aan. En die tering -kinderen van ze, ja, die gaan dus niet naar school. Dus die hele dag zie je dat ongewassen tuig voor jouw raam staan. Met een traan in hun ooghoek. Dus ik op hoge poten naar die burgemeester Alain Wolfs. En hij kon er ook niet veel aan doen, zei hij. Het waren arme mensen en niemand wilde ze hebben. Nou, ik ook dit vouwle, smierige, pefende klotzak. Toen haalde alheid een bruine envelop uit zijn binnenzak en gaf die aan mij. Er zaten 1500 euro in. En elke maand kreeg ik die envelop van hem. Zolang ik maar niet ging zuren over die roversbinden naast mij. En ik heb tot nu toe gezwegen, Maar wat blijkt, die club die kreeg verdomme ook elke maand een envelop, zodat ze niet meer over mij zouden zuuren. Wat is dit voor land? Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Oh mijn god, en die dochter, die was trouwens heerlijk. Wat een passie, wat een lijf. Van haar zou ik met liefde schaamluis krijgen. <lacht> Ja, wij tipten haar nog maar een paar maandjes geleden als de nieuwe leider van het CDA. Maar afgelopen week kondigde ze haar afscheid uit de Tweede Kamer aan. Het kan heel snel en heel raar lopen in Politiek Den Haag, blijkbaar weer eens in het. Het Haags Geluid. Rijlen voor de dag, de Mirjam Sterk van het CDA. Goedenacht. Mirjam, wat is er gebeurd? Was het een paleiskoep? een stammenstrijd, was je hier weggepist? Wat is er een godstaan aan de hand? <laughs> Nee, maar ik heb gewoon nog tien ontzettend mooie jaren gehad. Uh, ik heb ontzettend veel bereikt en kunnen doen ook uh, voor, voor Nederland. En ik denk dat het nou een moment is gekomen om dat ook eens op andere plekken te gaan doen. Maar jij hebt gewoon een hele lange tijd. En uh, ik ben 39 en volgens mij is het nog een heel leven voor mij. Dus ik ga eens kijken wat voor een uh, er nog meer zijn. Uh, oh, maar om... hey. het, klinkt ja. toch, het klinkt toch ja. heel erg alsof er een heel groot mes ja. in je rug zit... wat je nog heel voorzichtig uit moet peuteren. Nee? Nee, nee. Echt ben niet? Nee, nee, ben je nee, gechanteerd door nee. iemand? Ben je gechanteerd? Is is geheim? Is er een ander? Nee, nee. Het is helemaal mijn eigen keuze. En ik heb een paar maanden geleden al aangegeven in twee interviews uh, dat ik uh, wel zat na te denken over het moment waarop er natuurlijk toch weer uh, een leven na de politiek ontstaat. En ik dacht eigenlijk dat het in 2015 zou zijn. Het uh, aflopen van, het kabinet, uh, van de kabinetsperiode, maar toen was het ineens toch sneller dan ik dacht. Ja. Je, je had dus al die tijd al in je hoofd van nou, we zitten dit even uit en dan, dan ga ik toch weg. Dus je zei wat nou, sneller. we zitten dit even uit, nee hoor. Ik, ik moet zeggen, ik heb ontzettend veel plezier. En ik, ik bedoel, het is nog steeds zo dat elke dag dat ik naar de Kamer ga... ik dat eigenlijk op geen enkel moment met tegenzin heb gedaan. Maar tegelijkertijd weet ik dat het ook wel goed is om uiteindelijk ook weer eens verder te kijken. Maar vrouw Sterk, ik denk dat het moment is aangebroken. weet u wat u net zei namelijk, wat ik wel opvallend vind? Dat u verwacht had dat dit kabinet Rutte 1, 4 jaar zou gaan zitten. Nou ja, daar ga je natuurlijk wel vanuit. Ja, ja, ja, dat je daar die afspraken maken. Het zou heel raar zijn als je zo denken: van nou, dat twee ja. er wel weer. Nee, toch? ik begrijp wel dat je daar vanuit gaat. Maar iets in je achterhoofd dacht ik ook van het is wel een beetje een precaire samen, samenwerking. Nou, het is niet een van, van de makkelijkste tijden geweest, zeg maar. Om een kabinetverantwoordelijkheid voor te hebben. De vorige periode was in dat opzicht natuurlijk toch eigenlijk wat makkelijker. Toen het economisch allemaal wat beter ging. Ja. En er ook nog een keer wat geld was om soms mensen wat blij te maken. Terwijl deze periode ook wel heel erg uit leek te bestaan. Dat je vooral. Uh, steeds minder kom. En uh, ja, dat is nooit een fijne periode om. Maar dan, uh, dan zou het nu toch met de, met de grote zwaai van het CDA naar links. En, en toch, wat het er toch naar uitziet, dat we weer, weer heerlijk vier gaan potverteren straks. Over links, misschien wel heel leuk zijn om nog te blijven nou, jij zitten. Jij loopt wel heel erg op de feite. Nee maar, hoor. Nee, helemaal nee, nou, nee. Nee. Niet. Nee, nee, niet. Want uh, die, die, die, die, die, die, die, die, dat linkse tuig is enorm aan het winnen en jullie zijn niet meer rechts. Dus, dus, nou, is dat misschien je... niet de reden dat je weggaat, Dat je denkt, ik ja, dan moet ik straks ga niet gaan zijn. roken ik met uh, nee, de Zapp? Nee, nee, nee nee. Nee, hoor, nee, nee. Ik zag trouwens op de Twitter iemand twitteren... van dat hij, dat hij zich eigenlijk heel erg over verbaast... dat iedereen die peilingen op dit moment serieus neemt. Want één ding weet je namelijk... dat er op dit moment toch helemaal geen verkiezingen zijn. Er nee, dus is, is echt, wel echt zo weinig over te zeggen. Maar Mirjam, weet je wat het verhaal is? Uh, uh, 30 zetels voor SP, 25 voor de PVV... en dat zijn de twee grootste partijen. Dat zet men aan het denken, peilingen of niet? Ja, nee, maar daar krijg ik het eerlijk gezegd ook wel een beetje benauwd. Oh, we nou precies. Als als minister-president, huh? dat is wel iets waar ik absoluut niet nee, aan dat denk. Nee, ik... ook niet Wilders als minister-president. Nee, nee ik ik ook niet. Dat acht ik nog wat minder waarschijnlijk. Maar nee, ik bedoel, dat is wel iets wat we volgens mij moeten proberen te voorkomen. Ja. Ja, dus, dus niemand moet op het CDA stemmen, maar op de VVD. Dat is eigenlijk wat je zegt. Nou, nee, dat zeg ik niet. Ja, wel, we dat is de enige, enige partij de die die, die, die andere stemmen, kan, kan tegenhouden. Het, ja. Nee, <laughs> Nee, het CDA het is te klein geworden. Dus maar ja, als... maar kan nog heel veel ja, Ik moet ontvangen. zeggen dat de VVD op dit moment natuurlijk ook uh, behoorlijk stem aan het verliezen is. Het gaat ervan, ja. Zeg maar, maar nog eventjes dan toch terug. Het is niet dat, dat, dat je het dat je niet kon hebben dat Mona nu op uh, de eerste nee, vrouw van het CDA nee, was, het was, absoluut was? Nee, niet. Nee, nee, nee. Nou, dat is een naartoe. Ja. Ik ben er heel erg trots op dat wij ook uh, kunnen laten zien dat dit soort vrouwen ook gewoon CDA zijn. Dit soort vrouwen en, uh, ja, bedoel je? Eenvoudig ja, eenvoudig zijn ja, ja, <laughs> uit Volendam bedoel je? Uh, nou onder meer gewoon. Ik weet niet in de Telegraaf uh, het uh, interview in de Telegraaf hebben we gelezen. Dat geeft volgens nee, mij gewoon aan dat, dat is. het gewoon een leuke, vlotte, frisse, slim en scherpe nou, vrouw is. Ik vond het, uh, het een paar, uh, hoe noemen ze dat dan? zo'n zo, ja, catfight. Ja, ouw, catfight het is ook niet iemand die op de mondje is gevallen, zou ik maar zeggen. N dus dat, dat, dat lijkt me alleen maar prima. Dat soort mensen hebben we oh. nodig ook in de politiek. Oh. Ja, we kennen al ja, een aantal jaren. Oh, yeah. En ik ben heel blij dat zij uh, nu in de fractie gaat komen. Dat hey. lijkt me alleen maar heel goed. Meer, wat ga je nu doen? Ja, dat weet ik nog niet. Ja, over het algemeen, dat mensen snappen het ook niet. Mensen, ik krijg reacties van mensen die denken dat ik morgen al stop met werken. Nee, je stopt niet met werken. de wachtregeling die ingekort uh, wordt om die te voorkomen. Nou, dat, dat kan ik al helemaal niet hiermee. Want die gaat ook voor mij gewoon gelden, die inkorting. Oh. Um, en uh, ja, het rare is natuurlijk dat je zegt dat je dus gewoon niet verkiesbaar bent. Maar je wil dus nog geen baan hebben. Ja, maar je voor... wilt toch gewoon burgemeester worden dan? Uh, nou nee, dat is niet het eerste wat in mijn opkomt. Maar wat zou je willen worden? Ja, ik ben ook heel nieuwsgierig. Daar ja, moet je toch wel eens over nadenken. Uh, ik heb een aantal dingen genoemd hè, op verschillende plaatsen al. Ik zou heel graag in de media iets willen gaan doen. Ik zou graag in een maatschappelijke organisatie uh, willen doen. Uh, en ik zou eigenlijk ook heel graag nog naar het buitenland uh, willen. Um, dus nou ja, het is vrij breed, hè. Want, nou, ga lekker op vakantie, dan heb je er al eentje gehad. <laughs> ja. En in de media, waarom wil je nou in de media? En wat ja, wil dan je dan doen in, willen, de media? Het is echt, in de dan media? Vreselijk! Dan zit je midden in de nacht tegen ja. ja. de, de, de, de, de Jan en allemaal aan te kletsen. Nou. nou volgens mij, als iemand dat uitzender moet kunnen leggen, zijn jullie dat wel, toch? Uh, ja Nou ja, nou ja. Wij, wij kunnen toevallig niks anders. Dus dat is een, ja... Maar wat zou je dan willen? Zou je, dat, maar zou je bij de EO willen werken dan? Nou nee, die, nou, nou, ja, nou nee, nee? En, en, niet, ik bedoel, de dat media is groter dan dat. EO vind ik overigens een hele fascinerende omroep. Die vind ik altijd heel goed in staat is om succesformules ja. om te zetten... naar een uh, formule die voor hun ook uh, heel erg met hun identiteit uh, I, wordt ingekleurd. Ik vind dat overigens altijd wel heel knap. Ja, ja, ik zie het ook daarom, wel we hoor, een hele leuke christelijke ja, talkshow met Mirjam Sterk. Ja, Mirjam Sterk gaat bij de EO werken, ik weet het nu zeker. Ja. Middagshow ja. met Mirjam. Ja. Middag ja, ik heb heel geen Mirjam. aanbiedingen gehad, hoor, in die richting. Oh, nou ja. Okay. ja, ja, ja wij, wij staan er in ieder geval nee, af. En je zei bij de wereld door dat je ook nog wel klaar is nog staan voor een ministerschapje. Ja. Als je vragen. Nou ja, kijk, ik heb, ik heb ook gezegd, er zijn vele groepen me weinig uitgekoren. Hè. Uiteindelijk is het gewoon zo dat je maar net massen moet hebben. We moeten eerst überhaupt maar zien dat we CDA in het kabinet komen. Maar daar gaan we natuurlijk wel voor. Ja, natuurlijk. Um, maar uh, ik ben ook heel eerlijk dat als er iets me gevraagd zou worden, dat ik dan geen nee ga zeggen. Maar de vraag of het me gevraagd kan worden. Ja. Dus het is maar, echt niet zo dat. dat dat, dat, dat er een soort van ding aan de hand is in het CDA, samenveringstheorie weer, weer, even voor mij. Maar zoiets van al, al weg met al die lui die het afgelopen paar jaar een zootje van gemaakt hebben. En, en, en bleek er weg. Jij weg. Nou ja, het is, is natuurlijk wel een roep om vernieuwing. Maar dat is niet de reden dat ik vertrek hoor. Oh. Ik bedoel, als ik door had gewild, dan had het ook best wel gekund. Maar uh, het is wel zo dat. Maar het voelt ook niet voor jou: van dit is mijn CDA, niet meer. Had ook die die maffe Buma en zo. En, en dat gewoon, uh... Nee, ik vind Buma. Deze maf, Bum. Ik heb twee jaar met hem samen. Ik heb hem overigens ook al tien jaar. Oh. Okay. ik heb ik, heb, ik, heb, ik heb me altijd erg graag gemogen omdat ja tuurlijk ook al wel, nee maar niet ja, is er iemand die je niet mag binnen het CDA oh dat weet ik niet nou, nee precies maar daar vind ik het zo interessant vraag naar de leden zeg maar nee maar als politici dan gaan zeggen ja die vind ik hartstikke aardig ja die vind ik hartstikke aardig. en dan vraag je van nou, wie vind je niet aardig nou ik vind eigenlijk iedereen aardig ja. nee nee dat zul je mij nooit horen zeggen oh, want ik heb had je koppie joh. Gezegd, ik heb ook altijd gezegd dat, ik, dat er ook mensen uit andere fracties zijn die ik heel graag mag, maar je hebt natuurlijk ook altijd mensen met wie je wat minder chemie hebt. Hey, Zo en... werkt het gewoon. Maar Simon is voor mij wel altijd iemand met wie ik gewoon heel veel chemie ah, had. Je ik je heb ook nauw met hem samengewerkt. En, uh, je hebt gelijk ook. Ja, maar dat is echt zo. Ja, ja. Hey, uh, laatste keer dat je hier te gast was, heb je nog Jan beloofd om een rondleiding in de Tweede Kamer te geven? Ja. Is dat er nog van gekomen, dames? Ja, gaat gebeuren, ja. We hebben data's uitgewisseld. Onlangs, ja. Heel intiem over de Twitter-DM's. Twitter ja, ja. tijd wanneer het kan gaan gebeuren. Ja, maar de de bevreesd ook. Ik dacht mijn gast. Mevrouw Sterk, u weet dat Jan Heemskerk bijzonder aantrekkelijk is? En, en, en zo? Ja. Nee, ja? maar dat u dat dus wel vind ik weet. Nou dat dus ja, vind ik nou zo nee, dat raar ik, ja. dat je, dat, dat, je dat, ja. dat heb je nog nooit tegen me gezegd. Ik? Nee. Nee, maar omdat mevrouw Sterk altijd uh, in de media zegt waar ze graag wil werken, dat ze heel gelukkig is met de man en ja, nou, de kinderen. En, en en de denk de boek. je dat ik mevrouw ah, Sterk en, ga het bespringen of nou, Ja, dat is, het is nog zo. steeds zo, maar, maar de meeste vrouwen die dan één keer met Jan uh, Heemskerk een dagje nou, stap gaan, dat is echt zo. Heeft zo. Helemaal dat helemaal huwelijk helemaal Ik kan mevrouw Sterk kan ik hier ter plekke verzegelen dat dit een leugen is. Ik zie je voor je raar als je met je politie mevrouw Sterk ziet verschuieren. Heel ongevallen helemaal niks meer van maken. Nou, dat is ook helemaal niet nodig, want we hadden nee. gewoon een gesprekje met elkaar. Mevrouw uh, Sterk, mag ik u er nog veel geluk wensen de aankomende tijden in de kamer? En daarna dankjewel. achter het van huis, want ja, het zit er gewoon aan te komen dat u gewoon een huismoeder wordt. Ook niet verkeerd. Uh, Doe rustig met Jan Heemskerk, ja, als dus komt. Met mij En, en, ja. en uh, nou uh, pak een beetje, tandgriep. Hartelijk bedankt. Hey, ja. Dank u wel, en, uh, ja. en slaap lekker. Ja, en ja, veel dankjewel. succes, hè. Je je baan. Dag. Dag. Dag. Dag. Dag. Het geluid. Het is voor de meeste mensen het voorportaal van de hel, het kinderfeestje. Maar bij de liefdespanter is er geen enkel probleem. Hij sluipt er moeiteloos doorheen. Dagboek van de liefdespanter. Vroeger deed mijn vader de kinderfeestjes. Het was trouwens meteen het enige dat hij op jaarbasis concreet bijdroeg aan de huishoudelijke feestvreugde. Want hij verdiende het geld, moeder zat thuis en zo waren destijds zaken verdeeld. Maar kinderfeestjes geven kon hij als de beste. Ik heb dat talent van hem geërfd. En organiseer dus al zolang ik kinderen heb... speurtochten, toernooien en verkleedpartijen. Complete velddagen op thema's als voetbal, piraten of politie. Compleet met vermommingen, hindernisbanen, snoepdalhoven en strijdliederen. Als ik zo'n feest van tevoren verzin, heb ik er heel veel zin in. Naarmate de dag nadert, zie ik er steeds meer als een berg tegenop... En op de dag zelf moet hij bijna alles nog uitwerken, inkopen, bij elkaar zoeken, tijdplannen en klaar kunt zoeken. Niet zelden staat mevrouw Himsjerk beneden al de taart te snijden... en sta ik boven nog politiepetten te vouwen en blaaspijpen te laden. Als het partijtje dan voorbij is en je de kleine met een zielsgelukkige glimlach in zijn stapelbedje hijst... is het even leuk om je de origineelste papa van het hele dorp te voelen. Vervolgens zetten vader en moeder het op een zuipen... om de gruwelen van de dag, het gekrijs en geruzie... de bijna fatale skelterongelukken en glijbaanverwondingen... in stemmige stilte te verwerken. Kinderen geven er een hoop gedoe. Maar ik krijg er zoveel voor terug, zeggen ze. Nou, daar zou ik nog wel eens een boom over kunnen opzetten. Voorlopig ben ik erg blij dat Heemes junior 3... die eergisteren acht jaar is geworden... dit jaar zelf wilde verzinnen wat hij op zijn feestje ging doen. Het is een tropisch zwemparadijs geworden. Met epische wildwaterglijbaan. En daarna patat en ijs in de snackbar. Nou, dat is wel zo lekker rustig. Hoef je niks aan te doen, behalve langs de kant een oogje in het zeil te houden. En met dat mooie weer is er bovendien waarschijnlijk geen sterveling te bekennen in dat hele zwembad. En toch ben ik stiekem een beetje teleurgesteld dat hij geen speciaal feest voor papa meer wil. Want zo rolt de liefdespanter. Dagboek van de liefdesplanter. Nou, we moesten nooit veel hebben van relatietherapie, Jan en ik. Maar deze lijkt ons al wat. Zeven dagen lang, elke dag seks met je partner. En dan kijken of je huwelijk er een beetje van opknapt. In het Amerikaanse programma Seven Days of Sex. Voor de stellen gevolgd die zich tussen dat terugneuken naar een gelukkig huwelijk. Oh, oh, oh, we bellen eventjes met Cora, masturbatiecoach. En sekskundige, Goede Een uh, hele goede nacht aan jullie, Jan en... Cora, denk je nou echt dat het huwelijk opknapt van een week lang elke dag seks? Um, nou, uh, ja, eerlijk gezegd wel. Nee. Er is een uh, pastoor geweest in uh, Amerika. Die heeft dat inderdaad uh, aangeraden aan al zijn volgelingen. En uh, die hebben dat gedaan, een jaar lang. Een jaar en, lang? Ja, een jaar lang. Je als pastoor heb je die macht, hè? 365 <laughs> keer op je eigen vrouw, zeg. Yes! Ja. Ja, en hun uh, nou, uh, was het wel zo dat niet iedereen, uh, dus, uh, da na weer een jaar hebben ze onderzoek gedaan van wie heeft het volgehouden. He, ook al hoefde het dan niet meer van de pastoor en bleek dat mensen wel niet meer elke dag deden, wel wel vaker. En inderdaad, de relatie was ervan opgeknapt. Ongehoofd, Sigri. Nou. Maar ja. hoe, vaak, hoe vaak seks zou jij zeggen is eigenlijk ideaal in een huwelijk? Ja, dat vragen nou zoveel mensen. Dat moet je toch eigenlijk een beetje zelf uitvogelen. Ja, want ja wordt daar het hebben dan... we jou voor, Cora. De de ja, ja, dat is alles voor Dat nou Nou, ja. als ik dan... Kijk, twee à drie keer in de week is zo'n beetje de, de norm. Als je al jaren bij elkaar bent. Als je nou net bij elkaar bent, dan doe je het natuurlijk veel vaak. En hoe vaak met je eigen of? vrouw? <laughs> twee à drie keer? hoe ja, vaak met je eigen vrouw? Ja, dat moet je met je vrouw uitzoeken. Oh, nee, maar twee à drie keer per week wordt dus min of meer. Dat is wel. gezond. Maar wat, even nog door, hè? nou, dat is een beetje flauwe grappen. Maar uh, de, elke dag seks, wat gebeurt er dan dat daar die relatie zo over... van. Ja, dat soort gebeurt begrijp ik, maar wat, wat, wat benkt dat teweeg dat die relatie ja. daar zo van opknapt? Nou, weet je, als je seks hebt, dan komt er uh, een, een stofje vrij. Dus ja, dat weet toxine. ik. Nou, <lacht> en dan... <lacht> Endorfine. Endorfine, Jan. Jan. Endorfine, ja. Endorfine. Ja, dat krijg je ook van hardlopen, toch? Daar kan je lekker van hardlopen, ja, maar nee, ook oxytoxine. En dat Oxi is een stofje, zit oh. ook in cho chocola. Oh. Oh. En daar word je vrolijk van. En Buiten dat bindt het je ook nog eens een keer in je relatie. Dus dat, dat is het. Je wordt eigenlijk een beetje ja aardiger. als je seks hebt, goede seks, dan zorgt dat ervoor dat je verliefd wordt op elkaar daarna hè? en dat je dus ook nog eens een keer uh, ja dus wil dat dat blijft gaan. Oh, oh. Dat je, nou, je denkt van oh dat is je zo lekker. En dat de ge is gewoon een manaal. Ah. Nou ja, dat is hartstikke goed zeg. Hé, hey, uh, ben je zelf getrouwd? Ik ben niet getrouwd, maar ik ben al 15 jaar samen met iemand. Oh, en hoe doen jullie het dan? Nou, wij doen het ongeveer drie keer in de week. Ideaal, dat is <laughs> hey, Nog even terug naar, geloof je überhaupt in relatietherapie eigenlijk? Nou, ja, jeetje. Kijk, ik, ik ben dus uh, een, een coach. Ik ben ook bewust sekscoach, hoewel ik soms ook best wel help bij relaties... Maar waar het op neerkomt, merk je vaak dat inderdaad als je gewoon maar seks gaat hebben met elkaar ja. en dat weer oppakt, want dat is vaak het punt als je dat dus laat liggen, dan krijg je van die kleine irritaties, van, uh, je ja, gaat he? je irriteren aan de kleinste dingen, aan ja. de staan. Ja. aan iemand die ze rot niet opruimt. Ja. terwijl als je een goed seksleven hebt, heb je dat niet. Dus ah. mijn ingang is eerder van ga dan maar zorgen dat je die seks weer op orde trekt, uh, ja. als je toch besluit dat je van elkaar houdt. Nou Cora, jij zegt het, wij I denken ik het Ik wil zeggen, want ik zeg ik ik ik ook altijd uh, tegen mijn vrouw, neuken helpt tegen, tegen alles. Alles. alles. <lacht> dus dus ja. dan nou, zeg ja, zij, uh, nou ben je laat <lacht> thuis en zeg, op tafel. Dan, dan wil ik het goed maken, snap je? Want ik vind ja. dat, neuken, dat neuken, neuken helpt tegen alles. alles. Ja, ook, ook, ook, ik zal je vertellen. Als die mensen in het Midden-Oosten, die, die, die kwaaie mensen... Er zijn heel veel kwaaie mensen daar. En, en uh -huh. als die nou eens even lekker met elkaar de helter gaan neuken... dan is niks ja. meer in de hand. Of in die, in die, in die, in die vogelaarwijken. Wat oh, oh, is allemaal gaan neuken, joh. Groot, allemaal, en, ja. Dus, ja, als iedereen gaat neuken, dan wordt het, het leven een feest. Ja. En een wereldvrede ook. Maar het ding is... En, en, dat ja. zie je, nooit ja. bij, je hebt ook gelijk, en, maar het en, ding en, is... En, Jan, en, dat, en, en, ja. Het ding is een beetje... Ik heb wel eens relaties gehad waarin ik dan... Als ik dan inderdaad zei van... Lieverds Volgens mij moeten wij gewoon vaker seks hebben. Dan komt het helemaal goed. Dan zeiden ja. ze iets in de sfeer van. Ben je helemaal gek geworden? Kom eens met een bosje bloemen thuis. En hebben ze een goed gesprek met ja, mij. Dan gaan we heus nog niet geen seks hebben. Nee. Dat nee, nee, nee, is ja. natuurlijk, ja, je hebt allebei vaak een, een, een andere insteek. Een man die wil, die hoeft zich uh, helemaal niet echt fantastisch te voelen nee, niet om een neks te hebben. Nee, nee, en, nee. Een, een, een vrouw die moet zich eerst ja. lekker voelen op de gemak en op alles. De ja, maar je, je zegt je dus doen. eigenlijk, je zegt dus eigenlijk hoor, dat is helemaal niet zo. Maak nou maar zin, ja, want dan komt de rest vanzelf. Dat zeg je toch? Ja. Dat hoor ik je toch ja, zeggen? Nou, ja, ja, het is goed, want kijk, als je natuurlijk al een tijd in een huwelijk zit, dan is het echt niet zo dat je nou elke dag rondloopt van, oh, oh ik, ik heb zo ontzettende zin. Dus ja, komt het erop neer dat je inderdaad een afspraakje maakt, of je, je gaat het wat een beetje meer inkleden, inderdaad een bloemetje helpt. Of een keer uit eten hey, gaat over een gesprek met je vrouw, hè? Jij helpt ja. mensen, hè? Ja. ja. Dus gewoon als sekstherapeuten. Uh, nou, ik ben geen therapeut. Oh, daar oh, nou, ja, ja, sekshulp, als... als... wat ik veel, want je bent coach. Dat, dat, coach, sekscoach, en uh, uh, het ligt altijd aan de wijf, hè? Dat is wel zo, hoor. Nee, dat is dus wel zo, hè? Nou, nee, nee, nee, nee, dat ben ik niet met je eens. Bijna hoor. altijd. Als jij een micropenis hebt, dan is er ook niet nee, nee, aan hè? Nee, dat snap ik ook wel. Maar het punt is natuurlijk, dat die, als het over seks gaat, dan zijn het meestal die vrouwen die zeggen. Nou, ik heb niet zo zin, want ik had een drukke dag. Ja, ja, ja, ja. Ja, ben ik met je eens. Dat, dat, dat is zo. Maar het is ook wel zo dat. Kijk, het punt is vaak dat als je weinig seks hebt überhaupt, dan gaat de man het vaak een beetje afrachtelen. Die heeft gewoon haast. En dat is dan voor die vrouw net weer niet bevredigend. Waarvoor ze de volgende keer zegt, van, nou ja, mm, kan er wel een dag uitstellen. Of nog een dag uitstellen. Ja, die zeg, vrouw denkt, ik heb als... er toch niks aan. Het is toch niet leuk. Hij komt toch ja, meteen klaar. Krijg, en dan is toch, heb, toch uh... een orgasme. Dus oh. Als je het vaker doet, dan is die hele druk van de kepel af. En dan wordt het veel meer, yeah. als je dat echt in, echt in ja, angst precies. hebt. Dan, dan wordt het de liefde bedrijven. En dan groei je meer naar elkaar toe. Hé hey, uh, Cora, want je geeft niet alleen uh, zeg maar, uh, sekstherapieën, maar ook uh, rukcursussen. Toch? Ja, ja, ja, die is ondertussen wereldberoemd. De aftrekcursus. De aftrekcursus. Ja. Want ik kan, ik kan je één ding vertellen. Uh, vrouwen kunnen heel veel. Maar dat aftrekken, dat nemen ze wel zo serieus dat ze daar bijna eraf trekken. <laughs> ja, Want ja, ja. waarom kun je ruwe gedoe. Iets? Wat is het nou? Je houdt gewoon iets vast en dan ga je met je handen heen en weer. Wat is daar dan nou moeilijk aan? <coughs> ja, ja, nee, maar ja, dat is natuurlijk, jullie doen het al je hele leven. Nou, dat valt wel mee hoor, Ik ben mijn begonnen toen ik succes was. Weet je, weet je <coughs> wat oh, ik, ja, denk, ik denk, Cora? Ik denk dat, we dat we vrouwen doen? gewoon niet oprecht belangstelling hebben. Ja, dat, dat is daar een beetje harteloos ja, oh, getrekken. Dat die nee, zo, nou, er wordt helemaal moet je niet luisteren? Ja. Mijn, mijn, mijn workshop aftrekken, die ja. heeft ondertussen zijn er al honderden vrouwen. Die loopt al meer dan een jaar, hè? Ja. En soms twee keer per week. Dus kan je nagenoeg hoeveel belangstelling er is. Hoeveel moeite die vrouwen niet doen om jullie te leren kennen? Dat is helemaal niet zo moeilijk, hoor. Mij leren kennen. Het is gewoon een Hé, Annie. Nee, maar ik geloof toch steeds dat dat gewoon... Het is geen techniek, Het is echt aanvoelen hoe dat lichaam reageert. jongen. Het is helemaal niet moeilijk. Het is helemaal niks moeilijks aan. Een potje ruk, zeg joh. Houdt alsjeblieft op, zeg joh. Het is gewoon... Nee, maar het is luiheid. Dat bedoel ik. Ik denk dat het luiheid is Gewoon luiheid en diepe desinteresse. Ja, denk je van nou de groeten. Echte janne mannen. Ik denk dat die luiheid soms ook aan de andere kant zit, hè? Van precies leren en leren. Nou, pardon, de toch Tot de verkeerde mensen hier, hoor. Wij durven hier te zeggen dat hier Poeh, Hier zit, hier zit nou. Wij hebben tien penis penissen hebben op onze handen. En dan is het nog niet. En dat is alleen met het voelen vingerwerken. Want er zitten hier twee beffkomen die dus niet te Dat is niet normaal. En een penisvoering. Elegant. Nou echt. Altijd vrouwvindelijk. Verkeerde adres. Cora! Echt? Ja. ja. Uh, Heb je nog een gouden tip voor ons? Ja, gouden tip. Daar zijn gek op. Heb jij een gouden tip? Gouden tip voor mannen? Hey, of ons. gouden tip voor vrouwen? Nou, voor mannen. Dit is een, echt Jan, Dit is een mannenprogramma. Ja. Dit is en een de meisjes mogen luisteren ja. nou, In ieder geval stuur je vrouw dus toch naar die aftrekpersus. 31 uh, ja, mei. Uh, hey, het is geen uh, oh, Wil nog even iets vertellen over wat gebeurt er gebeurt? Is, is er dan een man die zich gaat aftrekken? Dat vind ik, vind ik niet leuk. Nee. Nee, nee, nee. nee. We, we hebben... Het is best wel grappig. We hebben allemaal... Uh, Dildo's met een zuignap. Deeldo... <laughs> Jan, dat is... Dildo's deel... met een zuignap. Ja, en daar oefenen jullie op. Dus het is niet zo dat, dat, dat er dan, dat, dat, dat dan echt iemand is... Nou, ik ben proefkonijn en... Jan, Oefen... nee. ze trekken dan gewoon aan nee, een rubberen snikkel... en dan merken ze nog steeds niet of ze het goed doen. Het is gewoon een lachertje. Nee, nee, uh, nee, nee, ik nee, heb, nee, ik heb geloof ik absoluut geen lakkertje. Ik heb geloof in Cora. Nee, maar Cora, die gouden tip. We willen graag altijd eindigen met een gouden tip. Heb je een gouden tip? Gouden tip voor, je man, voor de mannen. Nou, ik zou zeggen... Verras je trouwens een keer. Neem deze keer uit, maar zet dan wel door. Neem dan geen nee als, als antwoord. Hè. Maar gewoon een deze, deze beetje die Romeo. Die duip er gauw in toch een beetje behoefte aan. Die Romeo. Alleen dan weer niet zo zeijig, zacht, dat, dat je, je makkelijk aan de kant kan schuiven. Nou, nou, je nou, een weet Ik vind de gouden tip. Hoor. Is een gouden tip. tip. Uh, Cora, super bedankt. Onwijs bedankt. Ik denk dat je uh, niet alleen onze uh, huwelijken hebt gered, maar ook vooral heel veel luisteraars. Dus we willen je heel erg bedanken. En lekker slaap. Dus lekker slapen, lekker. Wilt rusten bedoel. Ik ga mijn man bespringen. We een hele geile nacht. Hele geile, doe even Zit je nou met een klamme met ons te praten? Dat is verschrikkelijk. Ik kan me wel voorstellen hoor. Die vrouw moet ook een stukje spanning kwijt na gesprek met ons. En die duikt nu op die kerel. En die zegt: Oh Jan, kanaliseer je. Ik je. heet Jan. Ze kanaliseert op naar die man, dat vind ik wel goed. Ze houdt het thuis. Nou, Cora! Dag Cora! Pak een beetje dan de greep. Dag! Man, nou. man, man. Je kan nu gratis bellen naar 0800 112. om je mening te geven over de stelling van vanavond. Als de SP hier de baas wordt, ga ik verhuizen naar Duitsland. Zo, nou, en Siebert van der Linden... Siebert van der Linden, zeg ik nou, Siebert van Linden wil met 500 jongeren lid worden... Oh, van de drie ja. grote middenpartijen VVD, ja. CDA en PvdA. Voilà. En op die manier invloed uitoefenen op de landelijke politiek... met een tienpuntenplan vol frisse ideeën van leuke jonge mensen. g 500 zo heet die beroep, die, die, die, die, die club. Die mag rekenen op warme steun van velen, met name bij De Wereld Draait Door. we zegt een goedenacht, Siewert. Goedenacht, Eren. Ja, he, ongelooflijk. Hé, hey, uh, Siewert, er is een probleempje gaande. Uh, in de peilingen staat namelijk uh, op uh, nummer 111 de SP... En nummer 2, 2, 2, de PVV. En daar kan je dus allebei niet infiltreren met je G500. Althans, dat gingen jullie tot nu toe niet doen. Nou, ja, bij de SP mag je niet een dubbel lidmaatschap oh. hebben. En bij oh, de PVV, PVV bestaat geen, geen nee, lidmaatschap. Ja, maar... Dus hoe, hoe, hoe nu verder? Nou, op zich is het helemaal nog geen probleem. Oh. De partijen waar wij lid van zijn, die staan nog richting een, een meerderheid. Dus o, ja. uh, die meerderheid voor de hervorming kan er gewoon komen. Nou. Maar je hebt helemaal gelijk. Uh, bij de, van de PVV kun je niet lid worden. Bij de SP hebben we het wel bekeken. Maar daar zit je met... Uh, ja, zeven lagen. En als uh, Jan Marijnissen het dan niet met je eens is, dan uh, komt het toch nog tot niks. Dus uh, nee. ja, daar zit geen kans voor ons. Ja, dus, maar uh, je ziet wel dat zeg maar, het anti-Europese sentiment mensen naar die partijen toe uh, duwt. Dus dat wordt alleen maar groter en wordt alleen maar groter. Hoe meer uh, landen doen, nou, niet? Op... Uit, uit, uit, uit vorige, vorige verkiezingen is ook wel gebleken dat de SP en de PV niet alleen maar over de islam en Europa stemmen trekken. Maar het heeft vooral, denk ik, te maken met de bezuinigingen die eraan gaan komen. Oh. En dat mensen daar uh, geen zin in hebben. Nee, nee, dat hebben wij ook niet. Maar ja, dat zal toch moeten niet. Nou ja, ik Inderdaad. dacht meer dat het anti-Europese verhaal is hoor, Sievert. Want de partijen waar jij wel binnen zit, die zijn zeg maar pro-Europa, uh, nou, uh, ESM. Hè. En dat mensen tegenwoordig zo bang zijn voor Europa... dat ze dan op die andere partijen gaan stemmen. Maar dat is dus goed. Nou, ja, dat is natuurlijk in. gewoon bizar. Uh, kijk, dat bijvoorbeeld het ESM dat is twee keer zo klein als het oude noodfonds, de ESFS. Uh, sorry, EFSF. Uh, ja, dat, dat is het Songfestival, Siebert. <laughs> dat was gisteren, uh, of eergisteren. Ja, daar heb ik uh, ook weer naar gekeken. Maar, ja, maar je we daar naar uh, gekeken? Nee toch? Jij bent ook een Het is natuurlijk wel bizar dat, dat zo'n YouTube-filmpje vol uh, onwaarheden uh, mensen zo bang kan maken en ook zorgt dat Twitter ontploft, dat we de ja. mailbox niet Nee, is wel mailbox zo, maar Dat is, vind ik helemaal geen scoop. Ik vind meer een scoop dat jij naar het Songfestival zit te kijken, Siebert ik je wat vertellen? Een van onze campagneleiders, die is dus ook baas bij het Eurovisie Songfestival. Jeet. Zit nu in Baku, Azerbeidzjan. Vliegt, uh, geloof ik, morgen of overmorgen weer terug. Dat moet je toch niet maar willen. Maar G500 organiseert ook nog half het Songfestival. Onvoorstelbaar. Hoe maar, vind maar, je de tijd, hè? Hoe vinden ze de tijd, hè? Nee, ze dacht, de, de, de grote middenpartijen. Ze organiseren het Songfestival. Ja, ik dacht... Oh, dan dan, het Sieward, ik dacht, jij heet Eurovisie, maar dacht ik... Uh, dat ben ik ook. Ik heb een oh. hartstikke leuke vriendin. Sorry. kan ja, Ik, ik ga je ook mee. Mee. Nee, maar omdat je dan. Ja, nee, we zo'n hey, zijn nu nou, hey, hoe, hoe gaat het eigenlijk met die, met die oranje pak? Met die, met die fondsenwerving? Is het een uh, miljoen ja, al gaat, binnen? Dat gaat lekker. Hoeveel ah, heb je binnen? Uh, we zijn nu een weekje bezig. Uh, we hebben net weer de donatiemail richting uh, de leden eruit gestuurd. Dus storten kan. Hoeveel, en, hoeveel uh, heb je tot nu toe? over de 10.000 euro al. Oh, 10.000 euro? Dat is lekker. En ook een hele grote. Reclamespot voor anderhalf uur op de Vara. En. 10.000 euro. Nou, dat is heel wat. Is dat in één keer uh, door Israël, uh, uh, nee, nee, nee, nee. door Mossad, <laughs> overgemaakt? Of, uh? Nee hoor, dat is niet via de Israëlische ambassade gelopen, kan ik je vertellen. Uh, dat, dat zijn gewoon allemaal tientjes en twintigjes die uh, bij elkaar uh, lekker optellen. Oh, ja, nou. Maar de grote klappen moeten komen en uh, daarvoor gaan we dus nu ook in gesprek met grote, grote donateurs. Ja. Uh, en ja, dan gaat het in één klap met uh, 10.000... in plaats van met heel veel kleine stapjes naar hey, En dan kunt u daar uh, op tv echt actief campagne gaan voeren. He. We dat het overigens al een beetje vlot met het uh, tienpuntenplan uh, Siwet. Is iedereen in de top van de, van de middenpartijen al, al enthousiast? Ja, nou dat gaat dus lekker. Ik was bijvoorbeeld gisteren bij de PvdA in Utrecht. Uh, ik was volgens mij de enige Nederlander die uh, binnen zat. Maar goed, uh, dat moet je er een beetje voor over hebben. Hoe oh, zaten er uh, allemaal en... buitenlanders binnen? Uh, nee, hoezo? Binnenland nou weet je, zei dat je de enige Nederlander was die daar binnen zat. Ik ja, maar, ik denk, nee, maar dat, nee, je, dat, ja, je, dat ja. de IG 500 nu opeens uit de kast komt, dat is een enorm racistische partij. denk dat je bedoelt dat alle Nederlanders En zat. Eerst daarna een, een moslimhater, oh. het wordt steeds mooier. Ijo, geloof ik, het gaat hard hoor. Ja, maar goed, weet oh, je, weet, ja, we hebben nee, alles uitsluit, en anti en anti, anti-buitenlanders. Anti nee, nee, nee ja, niet zo, niet zo, <laughs> hij was bij de, We waren gebleven bij de PvdA in oh, nu, zie we to the point. Goed. Ja, nee, uh, dat ging nou dus best wel goed. En daar zie je dus ook dat uh, die partijen dat best willen. Ik was ook bij het CDA Limburg. Die vonden het ook een mooi plan. Maar ja, uiteindelijk is het wel, uh, zie je op dit moment een soort van politiek systeem falen. Dat ze met z'n allen niet het eerste stapje durven te zetten. Dus dat probleem ligt niet bij die leden van de Partij van de Arbeid of bij het CDA. Maar vooral bij de politiek. Bij het kader, club. hè? Uh, nee, en en dus, uh, wat ja, je dat al dat regelmatig... We daar uh, gaan inbreken. Wat zeg je nou? Oh, sorry. Wat je al regelmatig aangevlogen door uh, bejaarden die iets hebben van... Zien we het met je jongeren, leuk en aardig, maar en wij dan? Ja, laatst was er wel een heel zuur stukje in de Volkskrant. Van een man die uh, op papier uh, ons een beetje naar de keel greep. Maar de meeste ouderen die, uh, die steunen eigenlijk wel. Dat zie je ook wel bij de donateurs. Dat moeten we vooral hebben van uh, de 50 50-plussers en niet van uh, de 20ers. Ja, dan zie je nou precies dat het weer helemaal misgaat. Als je dan weer afhankelijk wordt van de babyboomers, dan, dan kan je de boel eigenlijk weer opheffen. Nou ja, het lijkt me toch mooi dat je ze gewoon met hun eigen geld... Uh, <laughs> confronteren. Ja, met hun tientjes en hun twintigjes. Nou, lekker, nee, maar Het gaat er een beetje om, Jan, dat ze het wel graag dat de, de oudere mens zijn eigen zietkosten bijvoorbeeld in de oh, laatste niet? vijf jaar betaalt. Oh, dat scheelt nou. de, de rest van de maatschappij een heleboel. Dat oh, is het idee. Oh. Snap je? Oh, van je je daar, je dat dat vroeg vroeg me me Van af van, van goh, zijn er al bejaarden die uh, niet geslagen hey, hebben met een kruk. En uh, Jan Heemskerk, die is natuurlijk, uh, nou, laten we zeggen, uh, wat ouder. Nou. Um, um, um, en ik ben weer wat jonger. S uh, zou je mij erbij willen? Ja, tuurlijk, Jan. Uh, en uh, storten mag ook. Wat je wil. Ja, wil je mijn poen uh, of wil je, wil je kan mijn, kan mijn, mijn poets, maar... Nee, maar onze oudste lid is geloof ik nu 92, dus dan ben je al heel snel jong. Uh, oh. Dus uh, je kunt gewoon, uh, gewoon meedoen wat dat betreft. Nee, maar ik bedoel ben meer voor ik een positie. Ik weet jullie, jullie uh, zelf bijvoorbeeld in, uh, in dienst zijn bij de publieke omroep. Nee hoor. Ja, ik wel. Jij wel, ja. Mag dat dan Jij niet? Jij wel. Ja, ik wel. Ah, ja, moet je maar eens raden hoeveel procent bijvoorbeeld van je pensioen nu gewoon uitgekeerd wordt aan de mensen die nu met pensioen gaan. Maar dat, uh, ik weet niet hoe oud je bent. Ben je 40, 50? Nou, hoeveel rustig man? Ik ben 35. 35, nou en dan heb je helemaal pech, want dan uh, wordt zo 70, 80 procent van uh, heel je pensioeneinleg wordt nu uitgekeerd. Uh, nou ja, dat, dat kost je dus per jaar in ieder geval een paar duizend euro. Dan scheelt een paar tientjes voor nee, 500 Maar je bent, je, helemaal, je bent helemaal gelijk hoor, want ik, heb, ik ben er ook helemaal zat joh. Uh, en, en ik moet, ik, dat, dat is het ergste met die pensioen hè. Je wordt dus gedwongen om dat te betalen. Ja. En, mm -hmm. en, en die gasten die gaan er lekker gezellig mee speculeren. En dan zeggen ze, ja sorry poen poenen op, bijstorten. Ja, ja joh, ik, yes. word, ik moet bijna huilen. Hé hey, Siewert, uh, ga, ga je lekker slapen? Want je moet het land redden geloof ik zo'n beetje. Ik, uh, ja, ik ga vanavond eerst even mijn doos inpakken. Dan moet ik deze week toevallig ook nog verhuizen. Jezus, wat een druk leven, man. Het ja, nou, is wel leuk, het er nog enige mobiliteit op de woningbank is accessiever. Ja, maar dat Het is leuk, we... dat is leuk. op ja, ja, eigen manier een steentje bijdragen. prima van huren. Ga je huren? We Wat wel startse woning kopen, zeker. Ja. Even een beetje de, de economie stimuleren. die milieu. Heb je er ook of niet? Nee, ik heb altijd privaat gehuurd. Nog nooit in een sociale woningbouw. Dan is het goed. Dan is het goed, Nou, zie je wat lekker slapen, hè? Is goed. Doei! Wat een geleuter. Geleuter, geleuter, geleuter. Zo. Wat een geleuter. En bij de echte Jan houden we wel van een geintje, nou. wat zeg ik? We lachen wat af. <laughs> maar die belangrijke belachelijke opmars van die dood enge is nu mooi geweest. Als de SP aan de macht komt, is iedereen met een baan, iedereen met wat geld op de bank, iedereen met een eigen huis, nou ja, zeg maar, iedereen die zijn best doet in zijn leven. Enorm en onwijs de lul. En Jan en ik pikken het niet langer. Want wij moeten een statement maken. En dat doen we dus nu. Dus bel gratis naar 121 en geef je mening over de stelling. Als de SP hier de baas wordt, ga ik verhuizen naar Duitsland. Precies, bel 0800 121. alle lijnen zijn nu even bezet. Maar blijf het zeker proberen, want het is een schitterende stelling. En er zit een oh, hoop emotie achter. Dat dacht ik wel, we beginnen even met niemand minder dan Bouke Bos. Hey, goedenavond. Hey, Bouke Bos. Baalke. Hey. Nou, nou, zeg het maar, jongen. Ga je mee. Um, nou ja, als de SP toch aan de macht komt... Dan uh, kun je natuurlijk beter aansluiten bij het verzet. Oh, het verzet? het verzet? Hoe, zie, hoe stel je, je dat een precies voor? Het ongevangelijke burgerverzet. Oh, bij, Geer, bij, bij, bij Brinkman? Ja, bij Hero. Jij bent, uh, jij, bent, jij bent stad achter Hero? Ja, absoluut. Wat ongelooflijk dat we iemand aan de lijn nou, krijgen die daar van plan is om te stemmen. Wat zit? is de kans dat je iemand aan de lijn krijgt die van plan is om te stemmen op Hero Brink? Gebeurt niet vaak. Nou. Uh, er komt er nog één, als het goed is. Oh, wie dan? Ja, ja, Jaapie. Jaapie de groot? Ja, zeker. Ja, nou, dan gaan we dat even op... hey Hé, dankjewel, jongen. Houdiaaks en tot ziens. Oh, tot ziens. Dat nou, kan ook in het, in het verzet, Jan. Dat kan ook dus nog. Tot ziens. Tot ziens. ziens. Ja, Jan Willem, hè. Jan Willem. Hallo, Jan Willem. Ja, met Jan Willem, heren. Ja. Nou, ik verhuis niet naar Duitsland. Omdat ik daar helaas niet financieel toe in staat ben. Anders zou ik graag naar Duitsland verliezen even verhuizen, bedoel ik. Ik hoop ook niet dat de SP aan de macht komt. Dus uh, ik hoop dat dat niet, uh, niet nodig is. Maar ja. wie, wie hoop je dan wel dat aan de macht komt? Uh, voor mij mag uh, Wilders aan de macht komen, maar dan moet hij het nu wel bewijzen. Ome Geert? Ja, ome Geert. Maar dan ben je moet... niet bang dat hij, uh, wilde ons uit de euro trekken, dat we dan helemaal pieletje zijn? Nee, nee, we hadden nooit de euro weer moeten gaan. Nee, ja. maar ja, we hebben twee euro, we hebben naar nou, iemand zitten luisteren die toch wel best wel is te zitten uitleggen dat het terug ook wel een moeilijk, uh, moeilijk verhaal wordt. Ja, maar ik denk dat het uh, terug uh, naar de gulden, dat het uh, Nederland uh, toch alles met alles, met alles uh, goedkoper is dan, uh, dan uh, in die euro blijven. Want als we die, die arme eurolanden landen of, of ook wel de knoflook genoemd, als we die moeten blijven steunen met miljarden. En uh, ik weet niet, uh, weten jullie hoeveel, het kost, terug, hoeveel het kost om terug te gaan naar de gulden? Nee, dat weet ik niet Jan-Willem, maar je klinkt echt als een, uh, ja, echt een afgestudeerd econoom. Ja, maar ik dacht toch dat, ik dacht dat het minstens 40 miljard was. Maar wat doe je voor de kost dan? Wat, op, voor de kost. Ik ben op, op dit moment... Uh, nee, doe ik niks voor de kost. Oh, dat is gek. Nee, Nee, uh, niks. Nee, Helemaal nou, niks. Nou goed, dat is niet ja, leuk. Ja, ja, ik zou wat willen doen, maar uh, nee. dus op dit moment niks voor mij. Ik ben, uh, je bent of te oud hier in Nederland, of te jong. Ja, zoiets. En wat ben jij dan? Ik ben, uh, even kijken, ik ben 47. Ja, dat is ja een, een beetje auto. oud. Ja. Nou, jij ja. Wil om de groet in de mazzel. Nou, sterker te Wat een geleugders. Hé, hey, Hoekstra. Ja, hallo. Jullie hebben soms uh, goede gasten. Maar jij zit er altijd zo door, doorheen te schreeuwen en je laat die mensen niet uitpraten. Nee, dat klopt. Alleen, dat toen Jan ze er was. Toen was je vrij rustig. Nou, dat ja. viel mij ook een Dat op op zijn mijn, mijn man met overwicht. Nou, het, uh, dat klopt, klopt. En ik ben, uh, uh, ja, ik ben fan hoor, van Jan Marijnis. echt. Dus toen dacht ik, nou, ik doe nu even het stil. Echt, het zijn echt zielsverwanten, ja. Jan en Jan ja, ja, Er zijn oh, ja. echt ja. twee, twee stuk... Uh, ja, mag ik wel nou wat zeggen? Van heel veel mensen die schreeuwen dat ze kunnen zien. Ja. Maar de meesten zijn nogal behoorlijk blind. Ja, precies. Ja... ja. Nou, ja, uh, daar maar eens over pak... na. Dat ja, pakken ik denk we even da, mee, met Ik denk daar maar eens over na. Even, da, dan dan even ja. doen. Ja, ja. Hé, hey, lekker slapen. Hoi! Ja, wat een geleuter. Ja, Pie, wat horen we nou? Ja, Pie, mee naar nou. OPP1. Ga je op, uh, op Heroes hebben? Uh, allereerst goeienacht, maar uh, <laughs> uh, ik overweeg het zeker, ja. Waarom? Nou, omdat ik wel graag lagere belasting en een kleinere overheid wil. Ja, precies. Lagere belasting, kleinere overheid. Ja, ja, ja, dat wilde de VVD toch ook? Dat denk je wel, ja. Maar in de praktijk valt het een beetje tegen. Ja. Dus je bent eigenlijk ben je, ben je ongelooflijk teleurgesteld in, in, in de VVD, Jasper hè? Ja, zoiets. Die maar er volledige... is wel een beetje iets geks, hè? want jij zit namelijk bij de JOVD. De ja. jongerenorganisatie van de VVD. En je is gaat... Een jongere organisatie inderdaad. Ja, maar toch ga je nu op een andere partij stemmen. Dat is niet goed voor je carrière, Jaapie. Dus Ik weet het. Ja, zo, oh, je weet het ook. Nou, zullen we dan maar, uh, ja, ja. We dan maar, maar even... Ik, ik blijf februari, even redelen, en ik, ik, ik, ik hoop dat ik yeah. van binnenuit uh, ze weer op het goede pad kan brengen. Hij oh, ja. eentje is hier een soort Sievert van, van Linde. Dat, dat, dat, dat, dat gaat weer van binnenuit. Nou, met die wil ik niet geassocieerd worden. Nou, je hebt gelijk ah, ook. Ja, Wassel! Ja, Wat een geleuter. Nee, maar Renske. Ja, dat ben ik eigenlijk. Wie is dit? Wie is dit nou nee. weer? Jan. Ja. Oh, ja. Ja, Renske ging net al met, met, met, het, met het spel. En was zo teleurgesteld oh. dat, die, dat die ene doeberik meteen één vrouw. keer... heb een één keer belt en dan kwam ik er weer niet door. Nee, erin je je Hé, hey, uh, dus wil het... je nog reageren op de stelling of denk je van flikker op met je stelling, nee, joh? ik ben het eens met de geest, natuurlijk. Noorwegen, knappe, knappe mannen met baarden, dat soort zaken. Zijn er mannen met baarden in Noorwegen? Ja, vast wel. Ik steek ervan in, Toen Komt de kerstman dan niet vandaan? Uit Noorwegen, joh. Of is het de Noordpool? Komt toch uit Groenland? Oeh. Weet jij dat? Renske, waar komt een uh, uh, hoe heet die, maar, uh, kerst, uh, kerstman vandaan? Geen idee, daar kom ik op terug. Dan ga je mee, ja, naar, ga je mee naar Duitsland als, als de SP'er aan, aan de macht komt, Renske. Ja. Nee, ook niet met ons? Nee, we gaan het opzoeken, denk ik. Ah, je hebt gelijk ook, Renske. Dank je wel voor het bellen. Ah, kom maar hoor. Zo. Oei, oei, oei, oei. Ja. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, echte Janne luisteraars. Volgende week komt niemand minder dan k 1 kampioen, semischild bij de echte Janne. Dus eindelijk een keer om met, met, met een stalen vuist uh, naast de stalen noten van Jan en mij. Dankjewel voor het luisteren. Tot volgende week bij de Echte Janne. Het Kusjes. Ontwints. lekker. En de groeten. En dus, bedankt voor het bellen ja. de Fritske. Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Nou, weet je, als je seks hebt, dan komt er uh, een, een stofje vrij. Een ja, dat weet toxine. ik. Zaat! <laughs> <Ja, dan>, <hums>